7 uur, Juri Stubenitski met het NOS-journaal. Tennister Kiki Bertens heeft het WTA-toernooi in het Marokkaanse Fes gewonnen. Het is voor het eerst in zes jaar dat een Nederlandse zo'n toernooi heeft gewonnen. De 20-jarige Bertens was in de finale te sterk voor de Spaanse Laura Paus Tio. Ze won met 7-5, 6-0. Kiki Bertens had tot dit toernooi nog nooit een WTA-duel gewonnen. De laatste Nederlandse die een WTA-toernooi won was Michaela Krajček in 2006. De Belgische minister van Justitie roept alle vrouwen in haar land op een klacht in te dienen als ze te maken hebben gehad met seksuele intimidatie. Aanleiding is een aantal schandalen waarin een lokale politicus en een gepensioneerde presentator de hoofdrol spelen. De politicus zou zich schuldig hebben gemaakt aan seksuele intimidatie toen hij hoofdredacteur was bij de krant Het Nieuwsblad. En de gepensioneerde VRT-presentator wordt door een voormalige producer beschuldigd van het misbruiken van een medewerkster. Vanwege de affaires doet de Belgische minister van Justitie nu dus een oproep aan alle slachtoffers om klachten in te dienen, ook als de zaken verjaard zijn. PvdA-leider Diederik Samsom krijgt van de ledenraad steun voor zijn opstelling tijdens de onderhandelingen van afgelopen week over het begrotingsakkoord. Op een PvdA-bijeenkomst in Utrecht werd wel gemopperd, maar een grote meerderheid van de leden is het eens met het besluit om het akkoord niet te steun steunen. Het akkoord werd gesloten tussen VVD, CDA, D66, GroenLinks en de ChristenUnie. PVDA-leden klaagden dat de partij niet was uitgenodigd voor het begrotingsoverleg, maar Samsom zei dat de PVDA wel was uitgenodigd, maar dat hij alleen bij het kruisje mocht tekenen. Samsom zei ook op de ledenraad dat hij zich kandidaat stelt als lijsttrekker, waarna hij applaus kreeg van de aanwezige PVDA-leden. Het weer vanavond vooral in het westen regen. Morgen vooral smiddags buien. Het wordt dan zo'n 16 graden. Op Koninginnedag droog met bewolking en af en toe zon. Dit was het NOS Journaal. Niets is onmogelijk met Monta Parket van Bruinsheel. Bruinsheelparket.nl slash monta. Opium, de kunst- en cultuurtalkshow met Cornel Maas. Deze week onder meer...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 NOS, NOS Langs de Lijn Met Ronald Boot Goedenavond en welkom op deze laatste zaterdag voetbalavond van dit seizoen. Maar ja, eh, voortaan wordt er alleen nog maar op woensdagavond en zondag gespeeld. Voortaan in dit seizoen dan. De vroege wedstrijd is Herakles tegen Heer de Veen. Allebei ploegen die nog steeds Europa in kunnen. Heer de Veen zelfs rechtstreeks. Maar ja, voor allebei geld moeten ze wel winnen, Ronald van der Geer. Ja, Het staat 1-0 na bijna 20 minuten spelen. 0-1 zou je beter kunnen zeggen. Want Bas Dost heeft de enige goal tot nu toe in deze wedstrijd gemaakt. Na balverlies van Herakles op het middenveld. En het snelle schakelen van Jurisic, Narsing, Redding Pasveer en uiteindelijk de rebound voor Bas Dost. Maar Herakles is de bovenliggende partij. Speelt fantastisch. Maar stuit eigenlijk keer op keer op die Zweedse doelman van Heerenveen, Jortveld. Die al vier pogingen er zeker uit heeft gehaald. Daarover straks meer. Maar Herakles is beter. Maar Heerenveen staat met 1 0 voor. En de andere drie wedstrijden van vanavond zijn eigenlijk allemaal onderin. Utrecht-NAC, Vitesse-Excelsior en om kwart voor negen ook nog VVV tegen ADO Den Haag. En er is ook nog handbal straks, Lions tegen Hurry Up. Het is zaterdagavond, langs de lijnen tot 11 uur met sport en... oké, okay, ook muziek dan. Van All right. Weer was Alright. Wie was de baas? Dost van de keer. Ja, het is toch best verrassend dat Herenveen met 1-0 voor staat. Dat doet het vuur in de dertiende minuut. Tost. Opvallende man overigens, want hij speelt met een masker. Is vorige week in de wedstrijd tegen Vitesse geraakt aan het jukbeen door Anam. Heeft daar een scheurtje in opgelopen en kan eigenlijk alleen maar met een masker spelen. Maar hij doet er eigenlijk alles mee, koppen, trappen, nou ja, van alles. En dus ook scoren. Nu overigens een poging van Heracles die wat minder scherp is. Want Bruns schiet de bal het stadion uit. Nou, geeft mooi even de gelegenheid om te vertellen dat de wedstrijd eigenlijk aan het omvliegen is. Na 24 minuten is het dan 1-0. Maar zijn er zoveel kansen geweest voor Heracles om de score te openen. Vooral omdat Heerenveen eigenlijk niet aan voet ballen komt, wordt vroeg vastgezet door Heracles. En daar, van daaruit worden de goede mogelijkheden gecreëerd. En met name Armenteros mag het zich aanrekenen, dat die bal er nog steeds niet in ligt. En Heerenveen mag dan een woord van dank laten uitgaan naar die Zweedse doelman Njortveld, die nog altijd van de bussen vervangt. Niet meer geschorst, maar nu wel geblesseerd, de Belg. En dus deze Njortveld in de goal. En zelfs als hij een fout maakt en de bal vanuit zijn eigen strafselgebied zomaar in de voeten van Armenteros speelt, dan uiteindelijk komt het nog goed. Want komt Armenteros één op één met zijn landgenoot en weet de keeper nog de beste te zijn in dat 1 op 1 duel. Maar hij keert al een kopbal van dichtbij op een heerlijke paas van, uh, van Overtoom. Een andere uh, kans nog. Steekballetje van Goudier ook op uh, spits Teerdos. Weer 1 op 1. En weer was de keeper de sterkste. En Heerenveen komt dus maar niet aan voetballen toe. Heeft nu wel even de bal. Het is uh, ook tekenend dat het doelpunt van Heerenveen viel. na nou eigenlijk dombalverlies van linksback links Devensen uh, op de middenlijn. En daarna werd er snel geschakeld. Nu wel Heerenveen met de voorzet vanaf de rechterkant. En de kopbal van Dos op de voorzet van Narsing. Is een eenvoudige plukbal voor uh, Pasveer. Die eigenlijk pas uh, zijn derde klusje van uh, deze wedstrijd... Uh, heeft. Daarentegen heeft zijn collega aan de andere kant het een stuk drukker. Geen Duarte bij Heracles geschorst. Vorige week rood gekregen. Dat geldt ook voor Looms. Twee keer geel en ook rood. In die wedstrijd die met 3-2 gewonnen werd bij De Graafschap. Bruns is op het middenveld te vervangen. En linksachter is Davidson. Dat kan omdat verdediger Centraal Rienstra weer is teruggekeerd. En zo heeft Peter Bos, die zelf ook op de tribune zit... en het werk op de bank moet overlaten aan Cruze... zijn elftal weer geformeerd. Ook Bos werd vorige week weggestuurd. En zal dus twee wedstrijden moeten toekijken het duel van de week woensdag in de Kuip. Nordveld mag een doeltrap gaan nemen voor Herenveen. ...dat is dus wat armoedig aan deze wedstrijd begint... ...en zo langzaam maar zeker, na 25 minuten, zich zal moeten herpakken. Hoewel, waarom? Met een 1-0 voorsprong de 29 e al van Bas Dost... ...die zelfs met het masker dus gewoon scherp blijft voor de goal van de tegenstander. Nordveld nu met een lange bal op de helft van Herakles doorgekopt door Elm... Dan uiteindelijk via Breukers pasveer en de lange roei naar voren van de keeper van Herakles. Op het hoofd van Everton. Maar die kopt hem zomaar weer terug in de voeten van Jurassic. Even een wat zwakkere fase van Herakles. Narsing nu aan de rechterkant richting de achterlijn. Achtervolgd door Bruns. Die is hij dan in eerste instantie kwijt. Dan komt Davidson storen. Kan hij geen voorzet geven. Moet hij dus een linie terug naar Doku Smit bijvoorbeeld. Die al de eerste gele kaart van de wedstrijd kreeg na een paar minuten. Maakte zelf een fout en moest vervolgens reageren op Everton. Eén gele kaart voor die rechtsback dus. Van Heerenveen. Heerenveen is nu de bal kwijt aan Herakles. Met de overtoom, de vormgever. Aan de linkerkant. of 10 over de middenlijn. past hij in de breedte naar Kwanza. Dan kan het verder breed. Bijvoorbeeld naar Breukers. Maar Everton zakt uit in de as van het veld. Kan dan helemaal aan de rechterkant uitkomen. Waar uh, Breukers nu wel wordt aangespeeld. Rechtsachter van... Uh, Herakles, die zich in die beginfase met enige regelmaat inschakelde. Bij elke aanval die Herakles eigenlijk losliet op de goal van Heer Veen. Zelfs een goede voorzet gaf, maar net overgekopt door Armenteros. Nu een lange bal van Herakles naar de rechterkant. Daar is Breuer, De linksachter van Heer de Veen kopt de bal over de zijlijn. Ter hoogte van zijn eigen strafschopgebied mag Herakles nu gaan ingooien. Kort naar Gaudier. Gaudier met Breuer bij de cornervlag. Bal terug naar Breukers. Opgejaagd door Asaidi. Maar goed gespeeld, want Gaudier liep vrij. En dan kan Breukers de bal dus kwijt. Kwanza nu in de afspraak van het veld wel halverwege zijn eigen helft. Bal is goed. Naar de rechterkant. Naar Breukers. Aanname ook goed. ACI die kwijt. Breukers in het schas Gaat vervolgens voor een poging zelf. Hij schiet met zijn zwakke linkerbeen. De bal in het zijnet. Maar die bal is onderweg. Nog getoucheerd door Ramon Zomer. En dus komt er een corner aan voor Herakles in inmiddels minuut 28 van deze wedstrijd. Die geen moment verveelt. Twee ploegen die normaal gesproken willen voetballen. Er is er alleen maar één die het doet. En dat is Herakles. Corner komt van Overtoom. Is al de zesde tegen één voor Heerdeveen. Weggekopt door. ...door Dost en dan uiteindelijk verder weggewerkt door Asaidi. Maar even zo snel weer teruggebracht door Davidsen. Nu niet, want Smit werkt weg, maar daar is Herakles weer. Dat is continu in de aanval die steeds het balbezit heeft. Heerdeveen in de afwachtende houding. Maar het voordeel voor de Vriezen is wel dat ze na 13 minuten al op 1-0 gekomen zijn... ...door een doelpunt van Bas Dost. En dan de uitslagen in Duitsland. Kaiserslaut Brucia Borussia Dortmund 2-5 met drie goals van Barrios... Bayern München VfB Stuttgart 2-0. Bayern Leverkusen versloeg Hannover 1-0. En Schalke 04 won van Hertha met 4-0 met twee goals van Huntelaar. HSV, Mainz, doelpuntloos, 0-0. Freiburg Köln, 4-1. Hoffenheim, Nürnberg, 2-3. Met een goal van Hoffenheim voor, van Braafheid. Braafheid natuurlijk. Uh, Wolfsburg tegen Weerde Bremen 3-1. En Borussia Mönchengladbach, Augsburg, 0-0. Aan kop gaat Borussia Dortmund, 78. Was al kampioen uh, uit 33. Alle ploegen hebben 33 wedstrijden gespeeld. Bayern München heeft 8 punten achterstand. Was al geplaatst voor de Champions League. Uh, Schalke 04 heeft 61 punten. Dat zijn er 7. 10 minder dan de koploper Borussia. En uh, haalt de Champions League daarmee. Want vierde is Mönchengladbach. Dat heeft er 57. Speelt voorronde Champions League. Evenals Leverkusen. Dat heeft er 51. En ook dat speelt voorronde Champions League. Uh, voorronde Europa League, moet ik zeggen. En voorronde Europa League is er ook voor Stoetkaart de nummer 6. Dat heeft 50 uit 33. Onderin is Augsburg met 35 punten veilig. Daarboven staat Köln met 30. Dan Hertha BSC met 28. Dat zijn de twee voorlaatste ploegen. Eén daarvan degradeert nog rechtstreeks. En de andere moet na competitie spelen promotiedegradatie. degradatie. En Louteren is met 23 punten al gedegradeerd. Dan de Premier League. Everton, Fulham, 4-0. Stoke City, Arsenal, 1-1 met één goal van Van Persie. Sunderland tegen Bolton Wonders, 2-2. Swansea City, Wolverhampton, 4-4. West Bromwich, Albion, Aston Villa, 0-0. Wigan Athletic tegen Newcastle United, 4-0. Maandag is er Manchester City tegen Manchester United. En daar gaat het om, want United gaat met 83 uit 35 aan kop. Gevolgd door City met 80 uit 35. punten verschil dus kan gelijk komen City met Manchester United. Maar dan moet City wel die thuiswedstrijd winnen. Beide ploegen spelen overigens volgend jaar Champions League. Arsenal is derde, 66 uit 36. En Newcastle United vierde met 62 uit 35. Dan onderin 17, de Queen's Park, Rangers en Bolton Wonders. 34 punten uit 35 wedstrijden. En dat zijn er drie meer dan Blackburn Rovers. Dat heeft er 31 uit 35 plaats. 18 en 19, uh, dat zijn degradatieplaatsen. De 20 twintigste, Wolverhampton, is al gedegradeerd. Heeft 24 uit 36. Ronald van der Geer bij de kansen van Heracles. Zijn er nog meer geweest? Nee, de laatste minuut eigenlijk niet. 31 minuten zat Heerenveen nog wel met 1-0 voor. Maar het is eigenlijk wachten op de goal van Heracles. Dat heel veel balbezit heeft. En dus is ontzettend veel druk uitoefend op die goal van Heerenveen. Verdedigd door Noordveld. Tot nu toe goed als hij maar niet hoeft mee te voetballen. Breukers nu voorzet rechterkant In één keer bij de eerste paal genomen. Nou ja, rond het 5 meter gebied door Gaurier. De rechter spits van hij moest snel handelen. Tikte de bal uiteindelijk over de bal van Herenveen. En is dus weer een doeltrap voor uh, Niortveld, die het uh, ontzettend uh, druk heeft. Die uh, Zweedse keeper. Ik zeg ja, hij moet vooral niet voetballen. omdat hij net een balletje teruggespeeld kreeg. Ja, dat trapt hij dan toch de tribune in de lijn is dan wel prima. Op 1 op 1 duels zijn tot nu toe ook prima verzorgd. Maar het meevoetballen, nee, dat heeft de zweet van huis uit niet meegekregen. Goed, dat kan hij dan gaan leren in de Nederlandse competitie. Lange bal van hem op het hoofd van Kwanza. Uiteindelijk rond de middencirkel, opgevangen door Armenteros, verplaatst aan de rechterkant. Gaudier is er eerder bij dan Asaidi En we houden ze het balbezit voor de ploeg uit Almelo. Daar gaat Gaudier terug naar Breukers en dan kan het naar de as van het veld. Van der Linde, de aanvoerder en de centrale verdediger, ruimte heeft hem op te komen. Doet hij met grote passen. Uiteindelijk de bal naar de linkerkant. Naar Davidson. Davidson met een paas die uh, niet door Everton wordt opgepikt. Wel door arme tiddels. Dan naar Everton. en Van der Linde is doorgelopen. Is daar in het schafstorp gebied, Maar moet met drie, vier Heerenveen spelers duelleren. En dan heeft hij toch niet de verfijnde techniek om zich daar nou eens even vrij van te draaien. En dus kan Herenveen de bal veroveren. Direct het schakelen. Lange bal richting Narsing. Maar iedereen van Herenveen zit eigenlijk in de tas. Bij die directe tegenstander uit Almelo En Herenveen komt dus echt niet aan voetballen toe. En het is echt uh, wonderlijk dat hier de v voorstaat voor staat. Nu in actie Everton aan de linkerkant. Wil een voorzet geven. Uiteindelijk het uitgestoken been van Gouwe Leeuw. En weer een corner voor Herakles. Nummer 7 al in deze wedstrijd. Tegen Heerenveen de 1 En dan spelen we echt pas 33 minuten. Corner komt van Overtoom. Vanaf de linkerkant heeft hij al eens eerder gedaan. Ik dacht dat het de derde was die Herakles mocht nemen. Ging in één keer richting de goal. En ook daar was Nortveld trouwens de kippen bij. Om die bal uiteindelijk over zijn eigen lat te tikken. Nu gaat de bal van Overtoom richting Nortveld. Twee vuisten. Heeft hij de bal dan ook van uit zijn eigen strafschopgebied. Maar Hereveen houdt er geen balbezit aan over. Breukers brengt terug. Wegkoppen van zomer. Opvangen van ACID. Ja, die krijgt hem wel. Bij Dost en Narsing. En nu is het 2 tegen 1. Want Davidson wordt uitgespeeld. En dan gaat Dost op weg naar zijn tweede. Nee, Pasveer. Met een prima redding. En een hele belangrijke. Want als het 2-0 wordt, tilt Hereveen toch een mentale dreun uit aan het veel beter spelende Heracles. Maar Bas Dost kan dus ook falen. 1 op 1 met de keeper. Dat weet Pasveer nu ook. Maar alles staat eigenlijk aanvallend. En als Herenveen dan de bal verovert en via ACI. die razendsnel Dost en Narsing gezocht wordt. ja, dan staat Herakles niet goed. Moet Davidson nog de longen uit zijn lijf lopen. maar kan het allemaal niet meer bolwerken. Als uiteindelijk Narsing de bal terugspeelt naar Dost. en in het strafsopgebied is Pasveer dan de heersende man. Hij met de borst vooruit uiteindelijk de bal dus tegengehouden. die Bas Dost richting de goal schiet. En zo blijft het dus 1-0. Nog wel voor Herenveen. Arme Teros inmiddels alweer bij het andere strafsopgebied. Gaudier kan naar de rechterkant. Daar staat Breukers te wachten, ter hoogte van het strafsopgebied. Wacht er even mee, geeft hem uiteindelijk toch. Lage bal, Breukers, die is wat makkelijk. Doorzien door gouden Leeuw. Bal naar Dos, Jurisic. En dan is hier een er weer snel uit. Dos ligt inmiddels op de grond, met de bal komt baas. en 1 op 1 met Pasveer. En weer een redding van de in het oranje gestoken doelman van Herakles. Die dus toch, nadat hij lange tijd werkloos was in dit duel, een rol voor zich opeist. Want hij houdt de schade beperkt. Counteren, dat is wat Veen doet. En daar moet Heerdeveen dus toch eens bij na gaan denken. Want het staat toch iets aanvallend. En als Veen er dan uitkomt, heeft dus eigenlijk verdedigend geen antwoord. Ja, in de vorm van pasfeer. Maar ja, daar kan je niet op blijven vertrouwen gedurende de hele wedstrijd. Overtoom nu. Aan de linkerkant is Smit kwijt. Everton dan met een versnelling. Makkelijk doorzien door Kums. En gegeven aan Jurecic. Nog altijd op de Veenhelft. Gaat hij slalommen. Maar verliest hij de bal uiteindelijk aan Bruns. En Gaudier gaat er dan mee vandoor. En dan wordt er onderweg een overtreding gemaakt op Everton door Leeuw. Eerst wachtte Fink nog even in de as van het veld. Medisch op 15 van het strafschopgebied of er voordeel was voor Heracles. Toen dat er niet was Bestaat Fink alsnog te fluiten. En krijgt Heracles dus. Het is nu een vrije trap. Heracles dat dus ontsnapt. pas Pasveer zegevierd. 1 op 1 met Dost en 1 op 1 met Asaïdi En wordt eigenlijk een beetje moedeloos natuurlijk van de manier waarop het staat als Herakles in de aanval is. Nog één vrije trap na 36 minuten. Wat gaat Heracles daarvan maken met de Overtoom en Everton? Bal ligt een meter of 30 van de goal. Het wordt een knal van Everton die makkelijk geblokt wordt door Narsing. En zo is dit moment voorbij. Na 36 minuten is het wonderlijk dat het nog maar 1-0 is. Nou, nog één voorzet van Heracles. Hij weggewerkt uit het strafstofgebied van Heerenveen door Elm. Het is 1-0 voor Heerenveen na 36 minuten. Met Lose It. Herakel is het nog steeds beter en meer kansen, Ronald? Absoluut. Er zijn er weer twee geweest. Maar hier staat nog altijd met 1-0 voor. Heeft zich ontpopt in deze wedstrijd als een counterploeg. Zo een is er nu ook weer. Met Narsing aan de rechterkant. Met Davidson voor zich. Narsing, dan strafsoppgebied. Hoop bewegingen. Dan nou moet die bal ook nog eens een keer naar iemand anders. Nou, dat kan dan naar Asaidi. Asaidi naar Jurisic. En dan in het strafsoppgebied Kwanza. Als reddende engel. En bij uitzondering pakt Herenveen zelfs de afvallende bal weer op. Met Narsing. Met Asaidi. Narsing nu in de as van het veld. Narsing nog altijd. Narsing in de handen van Pasveer. Ja, zo krijgt Herenveen toch ook wel de mogelijkheden in deze wedstrijd. Maar gek genoeg toch altijd vanuit de counter. Tussendoor twee mogelijkheden weer voor, uh, voor, voor Herakles met overtoom. Vrije trap die door Noordveld over werd getikt. Bal vanaf de linkerkant. En aan diezelfde linkerkant startte Davidson net een actie. Geeft de bal richting de penaltystip. waar Gaurier stond. Samen met Breukers, allebei vol in de loop zeg maar. Gaurier nam de bal in één keer, maar ook deze ging over de goal van Heerenveen En zo ontsnapte de Vriezen dus weer aan een almeloze treffer. Rienstra is degene die nu het balbezit heeft in de as van het veld. Na Overtoom, terug naar Kwanza, nog altijd in de as. Dan weer naar Overtoom. Vrije man toch steeds makkelijk gevonden hoor. Met Bruns nu, die als linkermiddenvelder speelt als vervanger. Van Duarte Overtoom heeft het al eens van afstand geprobeerd. Die bal ging naast. Hij is nu een meter of 25 van de goal. Besluit Gaudier aan te spelen. Allemaal in de as. Met Kwanza, met nu Bruns. Die is wat aan de linkerkant en die kijkt. Ja, er zijn veel bewegingsvolle mensen voorin. Die staan toch allemaal wel redelijk vast. Daarom gaat het even terug. Even wat geduld betrachten. Via Rienstra, Overtoom en Van der Linden. Die steekt nu dan de middenlijn over. Zijn diepe paas is wel goed. Richting Everton kan 1 op 1 met Smit. Moet hij wel op de been blijven, de Braziliaan. En dat lukt niet. Hij glijdt zelf uit en dan kan Smit uitverdedigen. Krijgt de bal zelfs bij een medespeler, Narsing. Die hem al vervolgens door Davidson over de zijlijn laat tikken. En dan is er zoiets als betrekkelijke rust voor Heerenveen. Want dan mag het. Halverwege de eigen helft eventjes ingooien. Via Doken Smit. De enige die tot nu toe in deze wedstrijd dus een gele kaart kreeg. Het enige doelpunt. Overigens gemaakt door Bas Dost. Nummer 29 dus van deze competitie. Heerenveen is de bal alweer kwijt. Met uh, Goudenier. Nu even aan de linkerkant. Oh, die gaat wel heel makkelijk langs Smit. Gaat nu richting de linkerpunt. Nog een keer een beweging. Voorzet. Nou, daar komt hij. Staat helemaal vrij. En Breuers zich verslikt op zes meter van de goal. Maar het lijkt erop alsof hij er niet in mag. Want ook de Braziliaan nikte hoog. En weer over de goal. Wat een goede actie van Gaurier. Die uiteindelijk, nadat hij twee man in de maling heeft genomen, de bal laag voorzet. En dan heeft hij hem echt voor het intikken Everton. Maar zoals gezegd, dat is het enige probleem bij Everton. En, en, en trouwens heel, heel herakles vanavond. Het maken van de goal. Het is zoiets als mooi uitgedost naar een dansavond gaan. Maar geen mooie openingszin weten. Want dan sta je toch aan het einde van de rit met lege handen. En dat geldt wel een beetje voor Heracles nu. Met nog uh, drie minuten tot uh, aan de rust. De We hebben weer het uh, balbezit. Maar uh, krijgen kans op kans. Hij gaat er alleen maar niet in. Weer een lange bal van Van der Linden. Nu richting Breukers. Halverwege de helft van Veen. Paast de bal wel langs Breuer. Maar er komt uh, geen uh, Herakles speler aan te pas, Omdat zomaar kan wegwerken. De bal opgevangen door uh, Dost. Maar over de zijlijn gespeeld. En dus een ingooi voor uh, Heracles. Dat vanavond dus gecoacht wordt door uh, Hendrik Kruse. Die dus de geschorste Bos vervangt met twee andere assistenten op de bank. En Cruise heeft eigenlijk nog geen moment gezeten. Dat kan van opwinding zijn. Maar inmiddels, als we zo richting de rust gaan... en die nul van Herakles staat er nog altijd... is het ook diepe teleurstelling. Want het had zomaar uh, vijf kunnen zijn voor Herakles. En als je dan de, de counters van Heerenveen nog optelt... hadden we met 5-3 kunnen gaan rusten. Dat is toch een uh, redelijk ongewone ruststand in uh, de eredivisie. Balbezit is er voor Heerenveen. Breuker de eerst in, maar krijgt hem weer terug. Zomaar gaat het dan proberen. Bal richting de middenlijn opgevangen daar. Heel keurig door de Gaudier. En vervolgens probeert Herakles aan de rechterkant... met Breukers en Bruns een aanval op te zetten. Maar wat slordig kan zomaar weer wegwerken. Van der Linden met het hoofd weer terugbrengen en in de middencirkel Everton ontvangen. Maar die heeft wat uh, veel veld nodig en uh, is de bal uiteindelijk kwijt aan Gaulil. En Smit gaat nu op uh, avontuur namens Heer de Venis uh, over de middenlijn heen. Halverwege de helft van uh, Herakles geeft hij voorzet. Nou, die komt aardig uit bij Dost. En Juricic kan dan schieten. Ja, Dost staat aan de linkerkant van het schaatsomgebied en Juricic wil op goal schieten. Maar het lijkt erop alsof hij op de cornervlag mikt. En die bal gaat echt helemaal de verkeerde kant op en uh, uiteindelijk gaat hij over de zijlijn via de speler van Herakles. En mag uit de hoogte van het strafstopgebied van, van Herakles aan de rechterkant door Herakles gegooid worden. En dat met nog anderhalve minuut op de klok. Het is zoeken voor spelers van Herakles om een medespeler te vinden. En uiteindelijk rolt die bal zomaar het strafstopgebied in van Herakles waar die wordt opgevangen. Door de held ook aan uh, Almeloze zijde. Want Herakles speelt goed, maar uh, staat nog altijd maar op één doelpunt achter. Omdat uh, die twee counters van Heerenveen uitstekend werden verwerkt door uh, Remco Pasveer. De doelman dus van uh, Herakles van der Linden. De aanvoerder uh, duurt lang voordat hij de speler van Heerenveen tegenkomt. Rond de middenlijn legt hij de bal achter de laatste linie. Breukers is mee opgestoomd, maar die bal lijkt nee die is uh, te hard voor de rechtsachter van uh, Herakles. Gaat over de achterlijn. En Nortveld, de man die zich dus in met name de beginfase onkloppbaar maakte, die mag dan een doeltrap gaan nemen. Nog een halve minuut, veel extra tijd zal er niet zijn. Want veel openthoud is er niet geweest, dus dit zal een van de laatste momenten zijn van een belevingsvolle eerste helft in Almelo. Waar de mensen zeker niet teleurgesteld zijn bij deze vroege wedstrijd op zaterdagavond in de Eredivisie. Lange bal van Njortveld komt niet bij Elm. Elm trouwens heeft een feestavond. Want hij speelt zijn honderdste wedstrijd in de Eredivisie. Vraag is of daar volgend seizoen nog veel wedstrijden bij komen. Want zijn carrière bij Herenveen lijkt voorbij. Kijk of hij misschien aan de bak komt bij een andere Nederlandse club. Breuer gaat nu je ingooien richting Dos. Dos kopt zijwaarts vanaf de linkerkant richting Djuricic. En aan de rechterkant op gebied staat Narsing te wachten. Narsing dribbelt erin. combinatie. je Juricic met de hak doorgegeven. Ja, de bedoeling is Dost. Maar Breukers trapt de bal dan over zijn eigen goal. En komt er nog een corner aan voor Herenveen. Toch heeft Fink ergens wat seconden gevonden. 60 om precies te zijn. Dus er komt een minuut extra tijd bij deze eerste helft. Die zal volledig opgesnoept worden door een corner van Herenveen. Kort genomen vanaf de rechterkant door Narsing op Juricic. Dan zitten er twee van Herakles hem op de huid. En is er een overtreding gemaakt. Zo Denk ik, ja, kijk wat Fink doet. Nee, de bal is over de zijlijn gegaan. Geen overtreding en dus mag Narsing nog een keertje ingooien. De hoogte van dat strafschopgebied aan de rechterkant. Weer zoeken, want veel beweging is er niet. Elm uiteindelijk die de bal over de achterlijn trapt. Maar wel met behulp van Davidson. En dus nog een corner voor Heerenveen in de dying seconds van het eerste bedrijf van deze wedstrijd. Narsing neemt hem vanaf de rechterkant. Met alle koppers wel in het strafschopgebied inmiddels. Tenminste, Zomer en Dost zijn daar. Maar het meest nadrukkelijk. En Elm natuurlijk. Die bal komt bij de tweede paal. Zomaar kan er niet bij. Breuer ook niet. Maar Breuer hoeft er ook niet meer bij te komen. Want Fink zegt we gaan lekker aan de thee. Gaan genieten van deze eerste helft. En hopen op net zo'n leuke tweede. Slechts één doelpunt. Maar zoveel kansen. Met name voor Heracles. Maar het doelpunt was van Bas Dost. En dus een 1-0 voorsprong voor Heerenveen. Dat was ook. En wij gaan verder met Maarten Adens. Op de laatste dag van de Europese kampioenschappen judo in Tjelnabinsk... viel niets te vieren voor de Nederlandse ploeg. Zowel bij de vrouwen als bij de mannen kwam er geen medaille bij. Maarten Adens, de bondscoach bij de mannen... maakt de balans op na dat Europese kampioenschap. Hij begint met de resultaten van Luc Verbij. Ja, hij wordt zevende. Maar er staat meer in, ik denk, uh, hij verliest van boord, die Hongaar. Nou, daar mag je van verliezen, dat vind ik nog niet zo erg. Maar in de kansen een van Georgië, waar je al twee, drie keer van gewonnen hebt En uh, ja, een slechte partij. echt een punt tegen wat niet nodig is. In een klein deelnemersveld mm. met een goede loting? Ja, dat zeker bij de laatste vijf had die moeten komen, in mijn ogen. Als we de andere twee dagen erbij nemen, wat is dan de balans? Nou, ik haal twee, twee medailles en daar ben ik heel tevreden over. Daar had ik van tevoren echt voor getekend. Natuurlijk, uh, Deks had ik natuurlijk liever in de finale of goud gehad. Maar ik ben met twee medailles heel tevreden zonder twee van, een van, van mijn sterkste mensen. Dus uh, voor vijf man en dan twee medailles. En ik mis gewoon uh, Henk en Kion, dus uh, nee, daar ben ik wel tevreden. De blessure van Henk Grol, dat zal wel uh, goed komen, maar die van Guillaume Elmond, dat is een uh, serieuzere zaak? Ja, dat is een iets lastige blessure, ja. Er zit wat slijtage op zijn schouderkapsel. En, uh, ja, ik heb wel alle vertrouwen in dat het goed gaat komen voor de Spelen, maar ja, het, het duurt wel iets langer dan verwacht. Maar wat gaat er met hem gebeuren? Krijgt hij een speciale medische behandeling nog? Hij moet natuurlijk wedstrijdritme opdoen, hij heeft een helpt te doen in die hij drie maanden. Hij is nu uh, voornamelijk gaan <laughs> revalideren en wel zijn conditie natuurlijk uh, bijhouden. Hij doet alleen nog lopen trainingen en hij is nu begonnen met rustige krachttraining. Ja, dan gaat beginnen met judo en eind mei zal hij mij gaan naar Korea. Dus uh, we hebben heel veel trainingskampen, dus dat uh, komt wel goed. De Olympische ploeg is dus eigenlijk nu rond. Valt het mee? Valt het tegen? Uh, ik had van tevoren op zes ingezet en het zijn er vijf geworden van maximaal zeven. Dus nee, ik ben niet uh, ontevreden. Dus, ik heb een goede ploeg. Wat gaat er nu gebeuren de komende maanden? Wat? Eerst even vakantie, mijn nou, eerst twee weken rust. En daarna gaan we volledig op trainingskampen. Eerst Korea, Wit-Rusland, Tsjechië, Spanje en dan nog een week in Nederland. Dus uh, we hebben het druk zat. Moet er nog echt veel verbeteren? Uh, ja, nee, ik heb hier natuurlijk bij Dexel wat dingetjes gezien. Bij Jeroen wat dingen gezien. Bij Luc natuurlijk. Dus uh, ja, we, zijn, we hebben nogal wat te doen. Ja. En uh, dan komt nog uh, Guillaume en uh, Henk erbij. Dus uh, ja, we zijn er nog niet. We kunnen nog wat laatste puntjes op de i zetten. Ja, en dat was Maarten Adens, de bondscoach bij de Mannen. En uh, bij, datzelfde Europese kamp bij diezelfde Europese kampioenschap wisten Marinde Verkerk en Carola Uilenhoed vandaag geen medaille te pakken. Bij de verloren de strijd om het brons eerder deze week... pakte Edith Bos natuurlijk goud daar in Rusland. Bondscoach Marjolein van Venunen was niet tevreden... met de prestaties van de ploeg de afgelopen dagen. Nee, nee, wel met de Europese titel van Edith Bos natuurlijk. Maar ik vind dat er meer in had gezeten. Onder andere had ik toch verwacht dat Marinde Verkerk hier de medaille zou pakken. Uh, en ja goed, ik had gisteren zeker nog wat verwacht in de min 63. En Linda Bolder net, ja, net buiten de medaille. Ja, dat zit er allemaal heel dicht tegenaan en je gaat toch voor die plakken. Dus, ja. Het was een beetje een gemankeerde ploeg, maar desondanks... Ja, ja we zitten natuurlijk in een hele andere periodisering met een aantal mensen. En uh, dat heeft te maken met de krachtblok wat we hebben gedaan, de afgelopen maximaal kracht. En eigenlijk zijn sommigen pas met 2,5, 3 weken aan het trainen. Maar dan nog, kansen die ik nu heb gezien, ja, dat, dat, okay, dat komt dan in Londen straks hopelijk er wel uit. Uh, dat, dat is natuurlijk een ander geval als normaal. Het was ook het laatste kwalificatiemoment voor de Olympische Spelen. Er was lange tijd onduidelijkheid of Birgit Ente al dan niet mee zou kunnen in de ploeg, maar er is nu groen licht gekomen. Nou, ik kreeg van de Riedemond uh, volgens de berekeningen door dat, uh, dat volgens hun berekeningen dus, uh, Birgit uh, zou gaan naar de Spelen. Ik wacht natuurlijk even de officiële lijsten even af. En ik ga er gewoon vanuit dat wel Bergit erbij zou zitten. Is dat een kleine verrassing, een kleine meevaller? Nou, het stond natuurlijk al een langere tijd op die nominatie om dit te gaan halen. Alleen hing natuurlijk ook weer wat van dit Europese kampioenschap af. En uiteindelijk is dat uh, uiteindelijk goed uitgepakt. Kijkend over de Spelen heen, dan uh, zie ik een aantal uh, moeilijkheden in een aantal gewichten. Hoe bedoel je dat? Nou, 52 bijvoorbeeld. Ja, maar goed, als ik kijk naar alles van afgelopen spelen, dan hebben wij eigenlijk in de hele lichte gewichten, nou we dan Beergit, maar in 52 al een poosje niet immens gehad, behalve in Sydney hebben we de Boren Graafstein gehad natuurlijk. En dan heb ik eigenlijk de 57, ja die mensen moeten gewoon groeien in die klasse, Er komen zeker wel een aantal mensen aan, maar die hebben gewoon nog even iets langere tijd nodig. Voorheen had je natuurlijk één per, per, per, per gewicht per land voor Europese en wereldkampioenschappen en sinds Twee, twee drie, drie jaar is dat nu veranderd. Dus dat betekent ook dat mensen zich beter kunnen gaan ontwikkelen. En ja, dat was voorheen was dat niet zo. Je weet nu waar ze staan en uh, je ligt de lat een stukje hoger, neem ik aan. Ja, nou ja goed, ik, ik hoop nog steeds op uh, twee medailles op te spelen bij de vrouwen. Dat is optimistisch. Ja, maar je kan wel heel pessimistisch zijn, maar we gaan natuurlijk wel ons best daarvoor doen. En, uh, ja, goed, ik, uh, we hebben wel met mensen ook te maken die al op de Spelen hebben gestaan medaille hebben gehaald. En dat weet ik wel, dat is vier jaar geleden. Maar goed, ik zie nog steeds ja, voor deze mensen kansen liggen. Jouw naam wordt ook genoemd in een uh, mogelijk nieuwe functie. Technisch directeur van Julewand Nederland, omdat Cor van de Geest ermee stopt. Ja, dat klopt, dat klopt. Ik heb in ieder geval mijn ambitie heb ik aangegeven bij het bestuur van Judo Bond Nederland. Ik heb het ook uh, tegen het NOC NSF uitgesproken uh, om te kijken van wat er de opties voor zijn. We hebben afgesproken sowieso dat dat pas allemaal na de Olympische Spelen dat daar waarschijnlijk een procedure gaat starten. Ik ga het rustig afwachten. Na 15 jaar uh, nou ja, denk ik ja, dat ik toch wel aardig wat weet nu van het wereldje ondertussen. En denk ik dat ik aardig weet van topsport, uh, vooral binnen judo. Soms een wespennest, die Jurebond Nederland, maar daar voel je je kennelijk prettig in. Ja, blijkbaar hoorde ik daar toch thuis. Marleen van Unen zij is de bondscoach bij de Vrouwen. Nu hoorde hij een gesprek met Theo Plasjaar. Vitesse Excelsior is een van de twee wedstrijden die zo'n kwart vracht beginnen. Vitesse, ja, dat speelt gewoon playoffs. En Excelsior wacht eigenlijk op woensdag. Dan moet het uit naar de Graafschap. En daar zullen de beslissingen wel vallen. Maar ja, het is natuurlijk leuk als je met een overwinning in Arnhem aan de wedstrijd in Doetinchem begint. Frank Wieluit. Ja, dan is de inzet toch wel ietsje anders als je dan naar Doetinchem gaat. Dan verdedig je namelijk een voorsprong. En zou je erop kunnen gokken dat er een gelijkspel genoeg is? Dat weet je natuurlijk nooit. Met nog een laatste speelronde te gaan en dan een minimale voorsprong. Maar ja goed, in Doetinchem gaan ze er toch ongetwijfeld voorzichtig vanuit. Naar nou, dat puntje gisteren van de graafschap bij Groningen. Dat ze met twee puntjes voorsprong aan die wedstrijd gaan beginnen komende woensdag en uh, dat uh, Excelsior dus zal moeten gaan winnen. En heel voorzichtig zullen ze daar in Rotterdam ook al vast wel rekening mee houden. Hoewel de geschiedenis hier uh, niet zo heel slecht is. De laatste competitiewedstrijd van het afgelopen seizoen namelijk... was uh, ook deze wedstrijd in Arnhem. En die werd toen dik gewonnen door Excelsior. En dat zullen ze ongetwijfeld nog wel even aan herinnerd uh, zijn... in de aanloop naar uh, dit duel. Overigens zonder Janga in de punt van de aanval. Daar staat nu Jason Oost. En natuurlijk Luigi Bruins aan de linkerkant in de aanval. En Darren Maatsen daar ook nog bij. En de rest van het elftal mag genoegzaam bekend zijn zo langzamerhand. Ook bij Vitesse één wijziging in de basisopstelling. Heeft te maken met de ziekte van controlerende middenvelder Anan. En dus heeft Van de Brom zijn elftal een klein beetje om moeten gooien. Heeft hij besloten Wilfried Boni. ...op ja, zeg maar, de teampositie neer te zetten en om Mike Havenaar heen te laten lopen in de, de spits. Dat betekent dus dat Mike Havenaar vandaag... Een basisplaats heeft gekregen. En als Vitesse 100% zeker wil zijn van het halen van de play-offs. dan moet het vandaag winnen van Excelsior. Want dan zijn de achtervolgers op Vitesse absoluut kansloos. En gaat Vitesse voor de eerste keer sinds de invoering van de play-offs voor Europees voetbal. die play-offs ook daadwerkelijk halen. Dat is toch wel een vreemde constatering. Want Vitesse die schat je eigenlijk gewoon in als een ploeg die daar min of meer standaard bij hoort. En ook natuurlijk dit seizoen en het begin van dit seizoen heeft uitgesproken. Wij horen daarbij. Nou, dat is. Dat gaan ze nu dan ook uiteindelijk wel ergens bewerkstelligen. En volgend jaar mag ook bekend zijn dat de doelstelling nog hoger ligt. Zeg maar meedoen waar die zes ploegen allemaal aan meedoen. Dat is de inzet dus van deze wedstrijd vandaag in het Gelderdoom. Met het dak open, Vitesse tegen Excelsior. Beide ploegen willen winnen om de uitgangspositie, de een voor de Europese playoffs... en de ander voor directe degradatie zo gunstig mogelijk te maken. Een de andere wedstrijd waar de spelers al bijna op het veld staan, neem ik aan, is Utrecht-NAC. Ja, Utrecht heeft nog een klein beetje hoop dat het play-offs kan spelen. En voor NAC zit het seizoen zit er eigenlijk wel op. Want uh, ja, VVV zes punten achter op NAC. NAC een veel beter doelsaldo. En VVV moet nog naar de Arena, Rachman, niet meer. Ja, en toch zei John Karelsen vooral in aanloop naar deze wedstrijd... die zo meteen inderdaad een kwart onder leiding van Tom van Siegen begint... <coughs> Pardon. <coughs> nou zeg. Uh, dat het oppassen geblazen is. En dat Nak echt nog niet veilig is. Wil zijn spelers toch op scherp zetten. Gaat dat uh, doen in hetzelfde elftal als een week geleden. een 3 0 nederlaag tegen Rode JC. De enige wijziging is Alex Schoot, De centrale spits. Komt in de ploeg voor uh, Santi Kolk, Die disciplinair geschorst is. In de competitie niet meer zal spelen. Na het uitdelen van een vermeende kopstoot. Nou zijn daar geen uh, duidelijke beelden van. Dus de verhalen ontlopen elkaar een klein beetje. Maar in ieder geval heeft Nak. Uh, ...na uh, horen van Santi Kollek en het vermeende slachtoffer Kees Luijks besloten om hem niet op te stellen. Kijk je naar FC Utrecht, de ploeg die inderdaad als uh, top 42 punten zou komen, bij winst dus. Ja, dan zijn er mogelijkheden, zeker met het oog op Europees voetbal misschien. Nou sprak ik met een van de mensen van de club die zei... ...ja je moet je altijd maar afvragen of de sfeer in de club zo is... Dat we daar met z'n allen voor gaan. Dan weet je ook meteen dat de sfeer waarschijnlijk niet zo is als je dat hoort. Maar oké. Okay. Belangrijk is dat de blessures weg zijn bij het afval van Jan Wouters. Moorleka like is met zijn kruisband. Is wel hersteld, staat wel op het veld de enige speler die ontbreken, en dat is een meevaller. De moersje en Mortenson zijn terug. Dat kost plekjes aan uh, Sneider en aan Alexander Gallant. En uh, als ik nu voor me kijk, zie ik een sneeractie met veel serpentine. Op hetzelfde veel vlakken. En dus heeft het publiek van Utrecht, de spelers heeft het niet, maar het publiek van Utrecht heeft wel vertrouwen in dat het een mooie vierwedstrijd wordt. Dus Onder leiding, zoals gezegd, van de offensieve. Sieghe. Nou, de afstand, wat zal het zijn? Over de Böderzee. still cut keys to my first Cadillac. 5-3 was de stand in onmisbare kansen. Heracles Herenveen in de eerste helft. Hoe is dat in de tweede helft, het van de eerste? Ja, maar een reële tussenstand van uh, 1-0, omdat uh, Dost de enige was die uiteindelijk een keeper wist te verschalken in uh, deze wedstrijd. Die stand staat er nog altijd. Twee, drie minuten inmiddels bezig in de tweede helft. En we gaan eigenlijk gewoon uh, door waar we gebleven zijn uh, voor uh, de rust. Want de eerste kans voor Heracles is er alweer geweest. Aardige actie van uh, Gaurier aan uh, de rechterkant naar de achterlijn. Vervolgens de bal terugleggen op Bruns. En Bruns schiet over. Nu komt de heer Veen in kansrijke positie met Narsing. Die in het strafschopgebied wordt gevonden door Van La Parra. Maar uiteindelijk gaat de bal naast de goal van Herakles. Van La is een nieuwe naam. Hij is gekomen voor Azaidi. We hebben het nog even nagevraagd, maar die is niet geblesseerd. Is er dus gewoon uitgehaald, heeft ook weinig toegevoegd aan het elftal van Heerenveen in de eerste helft. Een paar keer uitgegleden, misschien dat Ron Jans dat hem verwijt. Van La Parra in elk geval dus de nieuwe aanvaller bij Heerenveen. Hij speelt aan de linkerkant. bal zit nu voor Kwanza namens Herakles. Gaat aan de rechterkant de middenlijn over, zoekt dan uiteindelijk de diepte goed. Gaurier loopt door, weer richting de achterlijn. Alleen nu krijgt hij, een paar minuten geleden wel, maar nu de bal niet voor. En dus gaat hij gewoon over de achterlijnen. Mag de held van de eerste helft, Nortveld, een doeltrap gaan nemen. Vier minuten dus bezig in de tweede helft in Almelo. Door een goal gemaakt in de dertiende minuut door Bas Dost. Leidt Heerenveen met 1-0. In de Gelderdome zijn ze begonnen. Vitesse en Excelsior Frank Willeit. Drie minuten geleden, nog zonder noemenswaardige feiten. Eén vrije trap van Vitesse zojuist gezien. Butner en via Boni uiteindelijk de bal over de achterlijn gewerkt. Dus nu Wesley de Ruiter die de bal midden voor zijn goal heeft gelegd voor zijn doeltrap. En uh, daarmee probeert hij uh, Jason Oost te bereiken. Dat lukt hem niet. Hij uh, bereikt Van Ginkel. Die kopt in de richting van Boni. Maar ook nu komt uh, de puntspeler. Hij is toch stiekem in de punt gaan lopen uh, nu van de aanval eventjes. Maar Havenaar is niet zo gek ver weg... Daar is hij nu in ieder geval in de buurt. Wij hebben ook een man met een masker trouwens in deze wedstrijd. Bart Schenkeveld heeft een masker opgedaan. En even kijken naar Scheiman, die probeert Jason Oos te bereiken. Callas zit er uitstekend tussen, maar zijn balletje in de breedte wordt onderschept door De Graaf. Dus kan Excelsior door met de aanval met Bruins. Over de linkerkant. Frank van der Struik opzoeken. Die uh, is de winnaar in dat duel met uh, Bruins. En dan kan Vitesse overnemen via Ibarra. Over de rechterkant terug naar Van der Struik. Even terug naar Cassia. Uh, uh, Cassia neemt dan rustig de bal mee aan de voet. En legt hem breed op Kalas. En zo voetbalt uh, Vitesse op het gemakje van de eigen helft af. Niet dat ze daar al vanaf zijn. Want ze moeten nog een flink uh, stukje overbruggen. Butner denkt er even over om dat te doen met een lange paas. Doet hij niet. Even inspelen. Op Van der Heijden. Die gaat weer terug naar Callas. Nu is iedereen van Excelsior wel zo ongeveer terug richting de eigen helft. En kan Vitesse dus probleemloos de middellijn oversteken. Doet dat nu via Callas. Weer breed leggen. Zoeken naar de vrije man. Hofs komt daar even een bal ophalen vanaf de linksbuitenpositie. Even op het middenveld naar binnen geslopen. Daar is het dus nu heel erg druk ineens. Komt er een steekbal. Die is iets te hard opgeraapt door Wesley de Ruiter. De doelman van Excelsior. Die nu op zijn eigen helft moet gaan zoeken naar een vrijstaande speler. Die vindt hij bij Broersen, Maar die vindt het niet zo heel erg lekker dat hij wordt aangespeeld. Hup, weer terug naar de keeper. Na vijf minuten. Zonder al te veel noemenswaardige feiten in deze wedstrijd. Nog 0-0 in Gelderland. Eens kijken hoe leuk Utrecht-Nak is. Nog niet mee. Hè. Twee minuten ruim aan de gang. We zijn dus wat later begonnen hier. 0-0 stand in de Galgenwaard. En nog niks van importantie gezien. Bal zit voor Nak. Halverwege de eigen helft. Wat aan de linkerkant van het veld nu. Bottingin vindt El Aksha Gehuurd van Herenveen, waar hij volgend seizoen transfervrij weg mag ondanks een doorlopend contract. Ballen naar voren gegaan en een prima paas op Schalk links in de zone op het middenveld. Maar dan gaat de vlag omhoog voor buitenspel. op de paas die komt van Tim Gillissen. En als u op de achtergrond denkt, wie is die schreeuwlelit die ik toch hoor? Dat is de speaker van FC Utrecht. Die al voor de tweede keer vraagt om niet meer met een fluitje te fluiten. Zoals dat af en toe hoorbaar schijnt te zijn. Hetzelfde fluitje als zegt de van Sigrem hanteert. En daar kan je natuurlijk gezeur mee krijgen. Utrecht in balbezit op het punt van het strafschopgebied aan de linkerkant. Buitensloop maar door komt bij de achterlijn uit. Geeft ook een voorzet tot in het strafschopgebied van Nak. Maar daar wordt uitverdedigd. Niet heel lekker door El Aksui en dus weer Utrecht. Met Duplan de rechterkant van het veld. Meter of vijf bij de hoekvlag vandaan. Zoekt ook de achterlijn. Verliest dan het duel van Bottekien. En dan wil Nak wel weg. In inmiddels de middelste vierde minuut van deze wedstrijd. Lurling verdedigt mee. Azare doet dat ook. Er ligt daar nog wat papier op het veld. Ik dacht even dat dat een televisiekabel was. Dat zou toch wat geweest zijn. Maar dat is een strook papier waar Azare tegenaan liep. Of waar hij overheen liep eigenlijk. Ingooi voor Nak Breda, voor de dugout van FC Utrecht. Meldt uh, El Aksjewi, krijgt de bal terug van Gillissen. Het storen is van Van de Gun. En dan uh, gaat de bal opnieuw over de zijlijn heen. En is het uh, nak. de nummer 15 van, dit, uh, van deze competitie, die uh, mag gaan gooien. 31 punten uit 31 wedstrijden. Utrecht staat 12 12e met 39 uit 31. En als ik op de klok kijk, zie ik dat we precies 4 minuten bezig zijn. De stand in de gewaard is nog 0-0. Almelo, Ronald van der Geer. Bal bezit voor Herakles. Dat is dus op jacht is naar die gelijkmaker. 53 minuten inmiddels gespeeld. Herenveen op een 1-0 voorsprong. Lang geleden al dat die goal viel. Bas Dost maakte hem in een counter van Herenveen. Naar balverlies van Davidson. Nu een voorzet van Gaurier. Vanaf de rechterkant weggewerkt door Herenveen. En zowaar pakt Narsing ook de bal op. Gaat nu aan de wandel aan de rechterkant. Gaat de middenlijn over. Maar heeft dan te veel veld nodig. Davidson zet hem de voet dwars en zo heeft de thuisploeg de bal weer in bezit. En kan het weer op weg naar Njortveld zoals dat in de eerste helft al zo vaak is geweest. Maar keer op keer is die Zweedse keeper een lelijke sta in de weg voor de aanvallers en middenvelders van Herakles. Een van die middenvelders is over, paas naar de rechterkant. Collega Kwanza aan die rechterkant neemt aan. Het is allemaal een meter of tien over de middellijn. Dan gaan we zelfs weer terug naar de Herakles helft. Omdat Veen in tegenstelling eigenlijk tot de eerste helft nu wat korter op elkaar speelt. Waardoor er wat minder ruimte is om te komen. Combineren. Voor Herakles. Dat is nu wat zorgvuldiger op zoek moet naar de vrije man. Overtoom vindt hem aan de linkerkant. Everton dan loopt Overtoom door. Richting de achterlijn. Moet er nu een voorzet komen. Die komt bij de eerste paal. Weggewerkt door Gouweleeuw. En dan moet Doku Smit die bal wegroeien. Dat doet hij ook. In de voeten van Bruns. Bruns verliest hem. En dan zou Herenveen er nu via Elm snel uit kunnen. Dost op de middellijn gevonden. Met Van der Linden in zijn rug. Diepte gezocht door Gouweleeuw. Juricic en Narsing. Narsing staat nu richting het strafschroepgebied. En ja, maakt hij 2-0. Het is weer een counter van Heerenveen. Als Heracles dus druk zet op die Friese goal. En weer zijn ze er razendsnel uit. dan wat meer schijven dan bij de eerste goal nodig. Want ook Juicyf uh, zit er nog bij. Maar uiteindelijk is het uh, Narsing met zijn uh, zevende van het seizoen. Die het eindstation is van uh, deze counter. Nog wel eventjes richting de goal moet draaien. Moet versnellen. Maar op de rand van het Schafschomgebied iets aan de linkerkant. De bal langs pas weer kan prikken. En zo zijn de kansen voor Heracles. Want ook in de tweede helft schoten van Rienstra en Bruns. Maar ze ringen er allemaal niet in. Wat dat betreft is Heerenveen de Dodelijk efficiënt. 2-0 na 55 minuten. En nog even kort naar Arnhem, Frank Wielaert. 9 minuten onderweg. Daar komt een uh, ja, soort half countertje van uh, Vitesse. Excelsior heeft een beetje te veel mensen achter om van een serieuze counter te spreken. Maar nog wel Vitesse in de aanval. Met Hofs even breed naar Boni Weer terug naar Van der Heijden. Van der Heide kan zo doorlopen. Strafschopgebied van Excelsior in. Zoeken naar het schot of naar de vrije man. Havenaar, beetje rommelen, de ruiter. Met de redding voor Excelsior. Hofs nog altijd die de bal weer oppakt. Randje strafschopgebied. Nog een keer die bal voorkrijgen. Nee, eerst even wegdraaien. Door Van der Heijden terugleggen. Te nou, Hofst, daar is wat meer ruimte voor de voorzet. Maar gaat hij die gelijk geven of legt hij een breed? Ah, brede bal is niet geweldig. Oh, zit ertussen. En via wat andere schuiven. En de graaf komt Excelsior er zo uiteindelijk uit. De eerste serieuze kans van deze wedstrijd gezien. Havenaar schiet tegen de Ruiter En daardoor staat het na 10 minuten in Gelverdoom nog altijd 0-0. En ook 0-0 bij Utrecht Nak. Na een minuut of 12 is het daar. En Herakles tegen Herenveen is 0-2. Daar zijn ze in de tweede helft alle minuut of 10 bezig. De laatste wedstrijd straks, VVV ADO, maar nu eerst het NOS Journaal. NOS Langs de Lijn, op één. Zo klinkt het Griekse bergdorp Anopedina. Landbouw, toerisme en export moeten de Griekse economie redden. Ja, het is uitgestorven. Er is niemand op straat hier. Gaat het bergdorp Ano Pedina met veel boeren en hotelletjes de crisis overleven? De... De operators bieden hem maar 35 euro voor een vijfsterrenkamer. Dat gaat gewoon niet, zegt hij. En win je een reportage uit getergd Griekenland. Morgenavond, 7 uur, in Bureau Buitenland. Radio 1.